Het is De Nacht, met Renze Klamer. Welkom in de nacht van dinsdag 6 maart. De tweede dag wordt dit van de besprekingen van de geduldige coalitie over de nieuwe bezuinigingsmaatregelen. Maar het is ook de dag waarop 537 jaar geleden de Italiaanse kunstenaar Michelangelo werd geboren. Nou, die Michelangelo die we allemaal wel kennen, die stierf op zijn 88ste... en vlak voordat hij doodging, toen sprak hij de woorden... ik geef mijn ziel terug in de hand van God, mijn lijf aan de aarde... en mijn bezit aan mijn familie. Nou, zo dacht hij erover, maar tegenwoordig is het niet ongebruikelijk... om het heft in eigen handen te nemen. Als ik echt uh, gek van de pijn word of uh, niet meer weet waar ik ben... dan uh, hoeft het voor mij ook niet, dan mag ze hem ook een spuitje geven... Ja, euthanasie, daar gaan we het vannacht over hebben, maar eerst gaan we zoals gebruikelijk even luisteren naar muziek wat can I say? She's a walking away from what we've seen, Wat can I do still loving you.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 Can we hang on to Tim Harding met How can we hang on to a dream? Vannacht hebben we het over een best wel een pittig onderwerp, euthanasie. Uh, nou ja, u weet waarschijnlijk, bij ondraaglijk lijden kan iemand dat aanvragen. Of met andere woorden zelf het heft in eigen handen nemen. En de, de vraag vannacht is eigenlijk simpelweg, wat vindt u daarvan? Er komen natuurlijk een hoop nuances kijken bij zo'n uh, onderwerp. Maar voordat we daaraan toekomen... gaan we even luisteren naar een reportage van het, uit het EO-programma uh, Dit Is De Dag... van afgelopen week, waarbij collega Richard Groenenboom... op bezoek gaat bij Johannes Hospitum in Vleuten... om te zien hoe mensen daar omgaan met hun laatste levensfase. Mevrouw Kamminga, uh, wat zou u willen eten voor lunch? Uh, even zeker twee boterhabben. Ja. Twee bruine boterhabben. Met dat lekkere vleeswagen erop. Ik ga je voeten masseren nu, want dat had ik je beloofd. We gaan straks ook nog even zingen voor je. Ik heb kanker aan de Dat moet je gewoon voor ogen houden. Ik heb geen keuze ik ben hier om het komen te overlijden. Ja, en uh, daar moet je zo goed mogelijk bij proberen te gaan. De bovenkant, de onderkant, alles zit heerlijk in de olie nu.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 Nou, dan krijgt u wat pilletjes hier, Dan kunt u zelf innemen als u okay. de hoogste overhand neemt. Ja, ja oké. Okay. Is dat goed? Doe het. Oké, okay, ja. dag. Dag. Dat was uh, collega Richard Groeneboom die langs ging bij het Johannes Hospitum in Vleuten, waar mensen dus hun laatste dagen uh, kunnen besteden. En uh, ja, ze zeggen daar eigenlijk, wij gaan andersom met ondraaglijk lijden, zoals dat dan heet. Wij hebben, proberen mensen juist nog een, uh, een leuk einde van hun leven te bezorgen. Er goed voor ze te zorgen. Door ze te verwennen. Lekker in bad te doen. Uh, en, en zo kan het ook. Dat is hun mening. En ik ben uh, vannacht benieuwd naar uw mening. Want misschien denkt u er wel uh, ontzettend anders over. Dat kunt u laten weten. Zoals gebruikelijk op het telefoonnummer 0800-1121. Uh, maar u kunt ook mede naar nacht.eo.nl. Of even via Twitter reageren. En dat kan dan... Uh, uh, naar nacht Of uh, ik zeg nog steeds de nacht op één. Hè, dat is de oude titel. Dit is de nacht. Ed, dit is de nacht. Of met uh, hashtag dit is de nacht. Dat kan natuurlijk ook. Uh, nogmaals, u kunt bellen naar 0800-1121. Dan gaan we er zo meteen over kletsen. Na de muziek. Why do I love him? He don't.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 So is it such a problem if he's old as long as he does what ever he is told I know that I'm gonna survive the December cold with somebody to retrieve my long lost soul with somebody to retrieve my long lost soul. van en aan de lijn heb ik Henk uit Groningen. Henk, goeienacht. nacht. Jij uh, bent een van de regelmatige bedders van dit programma? Ja, omdat ik uh, vreselijk van de radio hou en het is het mouse medium. Nou, dat is mooi. <laughs> uh, en, uh, jullie zijn een leuke omroep, maar uh, dat is uh, de NCR vijf. Ja, maar ja, het doet er niet oh. toe. Nou, dankjewel. Wat doe je eigenlijk altijd wakker s'nachts, Henk? Uh, ik ben altijd een Ik ben nu met een uh, broodbiografie bezig. Maar uh, dat doet er even niet toe. Nee, want we hebben het over euthanasie, hè, vannacht? Kijk, ik had een hele lieve vader. Die was journalist. En, uh, nou ja, die werkte daaruit vrij voor. En, uh, nou ja, journalisten hebben een wild lijf hoor. Dat, uh, dus uh, flink door en nou ja, die man die werd uh, 81 en er werd prostaatkanker uh, bij hem uh, geconstateerd Ja. Yeah. Nou, we moesten in de ziekenauto naar de uh, zorg van hem, hou fijn, hadden ze geen uh, scan. Ja. Yeah. Dus daar de doktoren zo van, uh, nou... Uh, nou, meneer Fokkers, we kunnen nog als we dan wat anders aan doen. Maar mijn vrouw die, uh, die had helemaal geen zin meer. er was gewoon op. Oké, okay. en toen heeft hij besloten om euthanasie aan te vragen? Nee, nou, ja, toen gaven ze hem uh, opium of morfine, ik weet het niet. En uh, die samen waren uh, beheldig. En ik had een kat, nicht, uh, Ineke, en die was uh, hoofdpleegkundige... Nou, ik snap mensen bezig. Als je het zelf hebt meegemaakt... is dat zo... je wordt er zo verdrietig van. Zo'n grote man, die is je vader geweest... Uh, die heeft veel leerde zwemmen en schaatsen... en die, die ligt daar. En, uh, nou... mijn nicht, die... die alweer stond en... Uh, nou, die is toen... Uh, de verpleegkundige gegaan en... Uh, die heeft... Uh, ja, ik ben mij die dus zou kunnen, geen wonder, uh, van uh, geef me een injectie, nou ja, die een injectie gehad, en uh, nou, we hebben allemaal een hand en een kus gehad, en hij is uh, mooi naar de hemel gegaan. Ja. Ja. Oké, okay. dus dat, uh, jij zegt eigenlijk, uh, ik ben er geen tegenstander van, het kan juist was best een mooi einde zijn, euthanasie. Wat zou u dan willen doen met een man van 81 met prostaatkanker? Dat weet ik niet. Ik weet niet hoeveel. Uh, uh, hè, er zijn bijvoorbeeld andere mensen die zeggen, nou als je gewoon uh, de pijn kan onderdrukken met medicijnen, iemand is geestelijk nog gewoon uh, uh, capabel, dan, dan kan hij je nog best op een eigen manier genieten van het leven. Ja, maar dan spuit je iemand toch niet vol met uh, dat soort middelen, dat draai dat, dat, dat je ook niet meer. En, uh... Het allemaal waan, denk wel, uh, en, uh, ze hebben jeugd gewoon op. En, uh, en, uh, als je kind van zo iemand bent, dan, dan doet het ook heel veel pijn. En, ja. en afscheid nemen van, van je vader, dat doet ook heel veel pijn. Maar we hebben er allemaal heel veel uh, in de familie bestaan, z'n allen met pit. En, uh, maar was, was iedereen het dan bij jullie in de familie, was iedereen het ermee eens dan met zo'n euthanasieaanvraag? Want ik vind het toch wel iets heel heftigs. Ja, iedereen die zat bij het Ik denk wel wat veertien man. Veertien man. En die waren allemaal... Er was niemand die zei, nou moeten we dat nou wel doen? Nee, er zei niemand, moeten we dat wel doen. Oké. Okay. En je vader zelf, die, die vond het ook helemaal... Uh, die, die was daar helemaal oké okay mee? Ik vind, het, ik vind het wel opvallend, Wat meestal als je zegt 14 man aan het bed. De, de meningen hierover zijn toch best wel verdeeld in Nederland. Dus als jullie het dan allemaal daarmee eens waren, vind ik dat best bijzonder. Ja, maar dat vind ik zo boeiend om, om jullie programma. Zonder, nou hiervoor was het ook al leuk, maar dat was van een andere omroep. Ja. ja soms moeten mensen verschrikkelijk lijden. Dat wil je toch ook niet. Weet, ja, natuurlijk wil je dat niet, maar daar kies je niet altijd voor. Maar dat betekent niet altijd, kijk, stel... Ja, ik, ik, ik kan moeilijk zeggen, ik, ik heb natuurlijk zelf een, ik heb nog nooit iets heel ernstigs gehad. Maar eh, ik, ik ken ook mensen die dan heel erg ziek zijn... En, het, en toch nog op de een of andere manier van het leven genieten. Dus, dus ik vind het dan moeilijk hoe iemand dan voor zichzelf kan bepalen... of wanneer iemand moet beschermen tegen zichzelf. De vraag is natuurlijk van wanneer mag je het recht nemen om je eigen leven te beëindigen? De Dat ben ik wel, wel een beetje aan. Mijn vader was hij link. Maar de, hij geloofde ook in iets. Ja. Yeah. Dus wij zitten in die ambulance en uh, nou, we heilig gesprekken. En hij uh, nou, ja, ziet tegen me: Als je nou allemaal wilt denken, dan moet je elke morgen als je opstaat even naar de hemel kijken. Ja. Yeah. Dat is van mij voor, voor een hele linkse rakker. Ik geloof erin. Hij is er een... nog. Ja. Maar he, hij, hij geloofde dus in de hemel? Hij geloofde in iets. In, in, in het leven voor, voor, voor een individu, een persoon, uh, niet samen Ja. Daarom hield ik ook zo vuil van, omdat hij oud stond voor. voor Heel veel dingen, heel veel stromingen. En, uh, hij heeft zijn best gedaan, hij heeft zijn best gedaan. Oké. Okay. Op een was het Oké. Okay. Nou Henk, uh, dank voor jouw uh, persoonlijke verhaal. Uh, jouw mening is duidelijk en we gaan eens even kijken hoe andere mensen erover denken. Hey, jullie dank voor je hartstikke mooie programma's. Heel graag gedaan Henk. En als het boek van Brood af is, uh, stuur ik uh, de rijtje. Stuur... Oh, dat lijkt me leuk. Dat lijkt me leuk. Ik zie hem wel verschijnen. Hey, prettige nacht allemaal. Oh, dankjewel. Dag. Jij ook. Dag. Dat was Henk. Uh, we hebben ook nog aan de lijn uh, Frank. Frank, goeienacht. Hallo, uh, Rensen, hallo. Jij hebt ook uh, of wil graag ingaan op dit onderwerp. Wat heb jij hierover te, te, uh, te vertellen? Nou ja, graag uh, is een andere zaak. Maar goed, het dwingt ooit tot uh, meedenken. Want? Ik hoorde... Jou, als ik mag tutoieren, met alle respect iedere keer trouwens. Oh zeker. Ja. Insegelijks. Ik een belangrijke zin zeggen in de proloog. Ja. De introductie van het programma. Namelijk, de arts zei, dacht ik in Vleuten... Ik denk dat ik de patiënt niet in de steek laat. Waar men volgens mij dan te weinig aan denkt, is... Hoe zou de patiënt zich voelen? Ik denk dat namelijk een patiënt, een patiënt die terminaal is... ja. ...zich in de steek gelaten kan voelen. He, een, termina een terminale patiënt is vaak onmondig... ...om dit duidelijk te maken. Mist ook vaak de kracht. Nog, de kracht. Maar bedoel je dan dat, dat ze zich in de steek gelaten... ...zouden voelen bij een euthanasie? Bijvoorbeeld. Ja. He, dus een, een, een schreeuw uiten van... ...help me. Ik hoorde jou net de Bijbel noemen. Ik ben zelf een gelovig iemand. Ik heb een metafoor gehoord... ...in het verpleeghuis waar mijn vader is overleden... middels passieve euthanasie, ofwel palliatieve sedatie. Ja. Tussen haakjes. Ik vraag me trouwens af wat eigenlijk het verschil is... er is natuurlijk een verschil... tussen palliatieve sedatie en actieve euthanasie. Ja, en even voor duidelijk, is palliatieve sedatie... is dat dan zeg maar, het stoppen van een behandeling? Nou, daar werd mij gevraagd en mijn familieleden... Uh, gaat u ermee akkoord als uh, wij geen, hoe zeg je dat nou, geen, als de prognose onmogelijk wordt, zeg maar, hè? maar andere woorden, de, le de, het leven, de levensbeëindiging komt eraan, ja. het levenseinde komt in zicht, vindt u het dan goed, gaat u ermee akkoord, wordt trouwens formeler uitgedrukt, netter uitgedrukt, mm -hmm. gaat u ermee akkoord dat wij daar verder dan weinig nog aan zullen doen? Ja. Met andere woorden, toen kwam de acti actieve euthanasie kwam niet in beeld... maar bij mijn vader kwam de palliatieve sedatie in beeld. Ja. Tussen haakjes, wat ik net aan dacht... Eh, ik hoorde toen een metafoor zeggen, niet van het personeel. Ik hoorde dat in het restaurant daar zeggen. Toen hoorde ik de volgende metafoor. Omdat jij het woord bijbel gebruikte, schoot daar in één keer weer in mijn hoofd. Toen werd er gezegd, het lijkt wel of lijden nodig is... Uh, om in de hemel te kunnen komen. Ofwel om schoongewassen te zijn. Maar andere woorden. Er werd een link gelegd. Tussen lijden. Erg lijden. In het geval van mijn vader. En de hel. Tussen haakjes zei ik dit, hè? Hmm. Omdat jij het woord Bijbel noemde, hè? Ja. Schoot mij de even te binnen. Ik, ik begrijp het, ja. Ik, ja? Vind, ik vind het dan. Uh, dat, daar zouden we alleen al over zo'n. Uh, Metafoor de hele nacht over kunnen kletsen. Ja, ja. <laughs> maar goed, uh, uh, Rentsen, jij bent gespreksleider. Ja. Ik, ik heb het woord gevoerd tot nou toe. Ik zou zeggen, vraag jij iets als je wil. Ja, nou ik, ik ben even benieuwd hoe jij er zelf, uh, wat, wat jouw eigen mening er is. Want je zegt, nou, je, je, je, ja, ja. je spreekt eigenlijk in nuances nu, maar ben jij zelf, als het gewoon op neerkomt, ben je dan een voorstander of een tegenstander van? Ik heb het inderdaad genuanceerd. Ik vind ook dat je het moet nuanceren. Mm -hmm. Voor mij is het zo, uh, ik ben voor euthanasie. In de plaats waar ik woon, dat is best bij Eindhoven, komt ja. bij de afzienbare tijd een bijna thuishuis, een hospice dus, mm -hmm. andere naam hè, uh, voor hospice, uh, voor vijf bedden maximaal. Maar goed, uh, ik heb twee keer uit energie meegemaakt, één keer passief dus. Ofwel uh, passieve... Hoe zei je dat? Palliatieve sedatie. Juist. Ja. Voor mij is dat hetzelfde als passieve euthanasie. Ja. En bij mijn zwager heb ik actieve euthanasie meegemaakt. Inderdaad, uh, door twee artsen. Ja. Als jij dan uiteindelijk vraagt, en dat is mijn conclusie... Ben jij voor of tegen? Zeg ik vanuit mijn ervaring... Uh, vanuit mijn ervaring zeg ik dan... Ik ben daar voor. Ja. Ik zie namelijk het nut niet in en geen enkel positieve kant van ondraaglijk lijden. Ik denk namelijk dat het een natuurlijk menselijk verlangen is dat een mens dan verlost wil worden uit zijn lijden. Maar wie bepaalt dan wat ondraaglijk is? Dat is een goede vraag. Ja, dat vroeg jij net ook al. Dat is een hele goede vraag vind ik dat. Ja, dat is een ethische kwestie hè. Zeker. Ook omdat je dat... soms zou je kunnen zeggen dat je mens tegen zichzelf in bescherming moet nemen. Ja, ja, ja. Als iemand die, die, die geestelijk een beetje labio is op een dag zegt dat hij ondraaglijk lijdt... Ja. en de volgende dag denkt hij er misschien weer heel anders over. Inderdaad, ethiek, ethiek, medische ethiek. Mijn antwoord is dit vooralsnog. Uh, ik realiseer me dat, ik, uh, dat uh, hoe laat ik... Hoe moet ik het zeggen? Uh, ik uh, vind dit... Als er sprake is van ondraaglijk lijden, zowel lichamelijk zonder een gezonde progno pro prognose, prognostiek dus, mm -hmm. dat kan dus zijn, zowel op lichamelijk gebied als op psychisch, psychisch gebied. Ja. Met andere woorden, als er sprake is van ondraaglijk lijden fysiek en geestelijk, chronisch psychiatrische patiënten, mm -hmm. dan ben ik sowieso voor euthanasie. Okay. Want dat is namelijk niet te dragen op termijn. Nee. Ik kan me niet voorstellen door mensen, althans als ik praat over mijn vader en mijn zwager, door hun uh, in bad te doen of, of uh, uh, hè, een strijk over zijn gezicht of zijn handen vast te houden. Die man verlangde, die twee mensen verlangden daardoor niet minder na de dood. Nee. Beide vroegen zij, lieten zij duidelijk merken, hoe eerder het einde, hoe liever. ja. Want het leven bood geen enkele kwaliteit meer. Nee, maar goed, die, die, die kwaliteit dat is toch ook wel eh, discutabel. Want het kan natuurlijk inderdaad zijn dat iemand eh, ongeneeslijk ziek is... en eh, zelfs ondanks medicijn nog veel pijn heeft. Maar wat, wat natuurlijk ook het geval kan zijn... wat ik deed bij de reportage, eh, bij dat bij hospice... is dat bijvoorbeeld mensen ook heel erg lijden onder eenzaamheid. En als dat gecombineerd is met ziekte... dat je dus eh, en heel, heel lichamelijk en, en geestelijk onwel voelt... maar dat je ook nog niemand hebt om dat meer mee te delen. En dan kan zo'n zo zo hospice... Uh, kan zeg maar daarin voorzien, waardoor het op een bepaalde manier toch nog draaglijk wordt. Ik denk dat het lijden aan zich daardoor niet minder draaglijk wordt. Maakt men mij niet meer wijs. Het woord eenzaamheid, ik heb het zelf gekend wat het betekent. Ik heb, ben achteraf blij, even over mezelf uh, praten... Dat, uh, dat, dat ik het heb mee kunnen maken en mogen maken. Je wordt er alleen maar veel meer mens door. Eenzaamheid... Uh, Gekoppeld aan het lichamelijk of fysieke lijden, het chronisch depressief zijn, het chronisch psychiatrisch lijden. Ik denk dat dat praktisch niks, eh, praktisch niks verlicht in een het totaal, een totaalplaatje dan. Hè? Nee, niet, niet als je dat kunt delen met mensen? Uh, ik denk dat de eenzaamheid op zich een pleister op de wonden is en het even, verza even verzachtend is. Maar ik denk dat... Die groende de mensen uiteindelijk vanuit hun lijden, hun chronisch lijden, ontzettend afzien. Ik denk verlangen om daaruit verlost te worden. Ja, en je, je zei ook net, uh, je haalde iets aan, uh, aan uh, met betrekking tot de Bijbel. En je zegt, ik, ik, ik ben zelf ook een gelovige man. Klopt dat of niet? Ja, dat klopt. Dat klopt. Uh, dan kun je ook nog natuurlijk de hele andere discussie voeren. Van heb je als mens wel het recht om je eigen leven te nemen? Heb je het recht om je eigen leven te nemen? Jij bedoelt zelfdoding. Nou ja, zelfdoding, euthanasie is natuurlijk, uh, uh, ja. zeg van, beëindig mijn leven. Terwijl je dat leven, als je ja, religieus ja. bent, dan geloof je dat je dat leven ook niet van jezelf gekregen hebt. Ja, zo goed. Ja ja, goed, ja, ja, ja, ja. Ja, nou ja, ik dacht jij suicide bedoelde. Uh, zelfdoding, even kijken. Ja, maar die, die grens ertussen is, is natuurlijk vrij dun. Ja, ja, dat is zo, dat is absoluut waar. Want uh, euthanasie is natuurlijk, in, in, ja, in theorie is dat een vorm van zelfdoding, alleen dan een legale vorm. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, Ja, heb ik even zo, 1, 2, 3, geen antwoord op. Nogmaals, ik ben gelovig. Mm -hmm. heb ik gewoon meegekregen. Is in de loop der jaren zelfs verdiept. Uh, ja, ik denk, als ik voor mezelf, uh, voor mezelf praat, dat mijn geloof mij niet, als ik zelf aan lijden ten brooi zou vallen... Ik denk dat mijn geloof niet sterk genoeg zal zijn of mij niet krachtig genoeg zal maken om mijn lijden te ontstijgen daarin. Met andere woorden, dan denk ik dat de vraag om levensbeëindiging sterker zal zijn als uh, de drang om te leven vanuit mijn geloof. Ik denk dat ik nou de waarheid spreek voor mezelf. Okay. En daar zitten inderdaad fricties aan, hè? Ja. ja, want er, er, er zullen er gelovige mensen zijn die dan zeggen van ja, wat, wat betekent uh, geloof voor je als je het niet juist ook in de, in de vervelendste tijden van je leven uh, mm -hmm. daar kracht aan kunt ontlenen? Mm -hmm. om, om... Ja, ja, ja. Dat is absoluut waar, maar ik denk... Uh... Nou, dan moet ik het ook niet een uh, te christelijke discussie laten worden, want er zijn een heleboel luisteraars die, die helemaal niet zoveel hebben misschien met het geloof. Mm -hmm. Maar dat, het is zeker bij zo'n kwestie als euthanasie, is dat wel echt iets wat, uh, wat heel erg meespeelt. Ja, absoluut. Absoluut. Daar kun je niet omheen. Dat is waar waar je zegt. Ja, uh, ik, uh, voor, vooralsnog nogmaals, uh, heb ik het antwoord gegeven als ja. het nou bij mij invalt. Ja. En misschien denk ik er over een jaar anders over. Ja, nou... Wie weet. Dan, dank in ieder geval, Frank, voor, jou, uh, voor jouw mening en jou, uh, uh, om even hierover uh, te praten met ons. Of met mij eigenlijk in dit geval. En mijn en jij, technicus die ook, hier dan, ook mee luistert. En uh, uh, ik zou zeggen, nou, uh, luisteren, plezier kan ik het niet doen van vandaag, Maar uh, blijf luisteren. Uh, misschien heb jij wel weer andere mensen aan het denken gezet die straks eventjes inbellen. Dankjewel je wel, Frank. Dag. Uh, we gaan eventjes uh, luisteren naar wat muziek. En daarna gaan we weer even verder. Praten over dit onderwerp, euthanasie. Bent u voor of bent u uh, tegenstander en waarom? Er zitten veel nuances bij, maar uh, daar, is, uh, daar is ruimte voor in de nacht. U kunt inbellen op 0800 1121. U kunt ook even reageren via Twitter, zoals Christine Hoeksma dat doet. Die zegt het proces naar euthanasie is heel zorgvuldig en wordt niet van de ene op de andere dag uitgevoerd. Nou, Christina, ik zeg er wel even in, dan kunnen we daar uh, nog wat uh, uitgebreider over kletsen. Zometeen verder naar muziek.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 How it was And all those walks together Out in any kind of weather Just because dat is waar we het vannacht over hebben. En er zijn uh, veel verschillende meningen over, ook juist van mensen die, uh, die zelf een familielid hebben meegemaakt die daar ja, bewust wel of niet voor gekozen heeft. Zo mailt uh, net uh, een paar seconden geleden, mailt Kees, wiens vader is overleden aan, uh, aan botkanker. En die zegt, uh, om nog enigszins de kwaliteit van zijn leven te verbeteren, gegeven de ondraaglijke pijn, kreeg hij morfine. Maar daardoor kreeg hij weer angstwekkende hallucinaties en droombeelden. En hij bedenkt dan als optie, waarom is er bij dergelijk pijn het kunstmatig aanbrengen van een hoge dwarslezen niet mogelijk? Zodat men zolang men nog helder is van geest, de rest van het lichaam niet meer voelt. Ja, dat is best een uh, bizar idee als ik het zo lees. Maar ja, ik, ik snap het wel. Ja, dan, dan voel je niks meer. En je, zolang je geestelijk nog helder bent, kun je dan wel, uh, ja, je zou zeggen, de, de kwaliteit van het leven ervaren. We hebben ook weer uh, bedders, de, de lijn staat, uh, staat uh, rood gloeiend. Ik kan er niet uh, heel veel uh, aannemen, maar ik doe mijn best om, uh, om interessante bellers uh, aan de lijn te krijgen. En een van die bellers is Jeffrey. Jeffrey, goeienacht. Hey, goeienacht mensen. Ik vind eigenlijk het beleid van de mensen overheid een beetje dubbel. Aan de ene kant gaan ze ze verdeeld uit zijn. Dus de oude mensen, als je eenmaal over de 60, of 70 bent, worden gezien als lastig of te duur. Ik denk, zou je dus zeggen, laat de mensen zelf de keuze of ze een euthanthielen plegen... Oké, okay, de mensen kennen zichzelf het best. Ik begrijp natuurlijk wel dat het nu voor een arts die iemand zeg maar niet kent of die u niet goed kent. Dat het natuurlijk moeilijk is om zich te verplaatsen in de persoonlijke situatie. Dat is nu even een onderwerp. Ik heb zelf ook een meegemaakt met euthanasie. Mijn vader had ook twaalf jaar in huis gezeten. Die was op de laatst meer een plantje waar je een beetje water op gaf en een beetje aarde. Ja. Maar dus mijn, mijn broer en mijn moeder waren echt tegen dat, euthanasie. Ja. Maar ik heb toch, dat toch een beetje doorgedrukt. Want, uh, ja, dus mijn vader is overleefd. Hij kreeg dus mobiele toegediend ja. en nog geen water meer, nog geen eten meer. Dus uiteindelijk is hij toch overleden na 12 jaar. Maar laat ik eerst zeggen, als ik, je, ieder moet voor zichzelf weten wat hij doet. Want kijk, ik kan niet kijken de mensen in de hoofd, wat ze denken, nee. hoe, hoe ze er tegenaan kijken. Maar, maar jij hebt dus besloten om, om bij jouw vader... Uh, uh, staat de radio nog aan bij jou? Wat zeg je? Ritzen? Ik hoor een kleine echo. Staat jouw radio nog aan? Nee, de radio staat uit. Oh oké. Okay. Nou, je, je, je hebt besloten bij jouw vader om, om de voeding te stoppen, zeg maar dus de, de mijn moeder eerst zei dus ik heb dus nog een ouder broer mijn moeder is ook inmiddels overleden ja. maar mijn broer probeerde dus we hoe heet dat te zijn, dus steeds opnieuw te onderhandelen ik heb mijn moeder toch meegekregen dat hebben we dat toch meer weer doordoen want iedereen ik vind, zo kijk, mensen in leven houden is leuk maar in principe als iemand pijn leidt ik hem toch kost toch hem kost het leven houden, ben je toch een beetje egoïstisch bezig ja en, en wat was de mening van jouw vader zelf erover kon hij daar nog wat over zeggen mijn vader kon, toen in het begin kwamen ze kenden maar hij wou het nooit even eh, zei het tegen mij als ik nu ziek word, wil ik verder niet meer leven. Dat, dat heeft hij gezegd. Als ik ziek word, dan wil ik niet meer verder leven. Maar mijn moeder en mijn broer waren tegen, meer tegen passieve euthanasie. Maar ik heb toch mijn moeder aan mijn kant weten krijgen. Ja. Dus twee tegen één. Dus ik en mijn moeder op één lijn. En mijn broer anders de minderheid verliest. En zo door democratische oplossing. Ja, maar dat is wel even een democratische oplossing voor een hele heftige keuze. Maar goed, ja, maar goed mijn vader stond zelf muziek, op de buurt. Ik heb er geen spijt voor, ik ga ze vandaan... Kijk, als iemand overlijdt, moet je gewoon blij zijn, want hij is uit het aansluiten verlost. En hij gaat naar onze lieve Heer, en gaat naar het paradijs toe, of naar de hemel. Ja. Maar, en, en hoe stond, want je zegt, we hadden een, een zus, geloof ik, die, die het er niet mee eens was? Nee, mijn broer. Of mijn je mijn broer? broer. Is dat dan niet, leidt dat dan niet tot, tot een ruzie binnen de familie? Na afloop misschien? Ja, maar ik heb, ik heb ook gebogen met mijn familie, mijn familie had dus kritiek op mij. Maar ze biedt, kijk, jullie laten mij dat beslissen. En kijk, als je eerlijk bent, moet je ook uh, niet egoïstisch zijn. Dus daar heb ik ook gebroken met mijn familie. Ik heb al vijf jaar geen contact meer met mijn hele familie. Ik sta er een weer alleen. Maar goed, ik heb er geen spijt van. Want kijk, ik zeg, ga stond, want, kijk, als je dingen doet, dan doe je dat op het moment dat je gevoel is. Achteraf heb je, uh, kan je zeggen dat ik het misschien niet moeten doen of niet moeten doen. Maar, maar heb, je, heb jij gebroken met je familie vanwege deze keuze? Ja, vanwege deze keuze. Want ze hadden dus kritiek op mij. Ik heb gezegd. kijk, jullie schuif mij... De verantwoording toe. Maar kijk, je moet zelf ook precies, maar je gaat me achteraf mee aanvallen. Als je, als je het er eens waren, had je dat toen moeten zeggen. Niet na zoveel jaren. Ja, oké. Okay. Je zegt net ook, je hebt het over een paradijs en, en de hemel en de lieve Heer. Nou, wat, wat voor rol speelt religie bij jou bij, deze, bij dit onderwerp? Maar laat ik zeggen, ja, kijk, uh, ik ben iemand die, die leest een beetje tussen de regels door. Maar kijk, ik heb, kijk, de bui, kijk, mensen kunnen zoveel zeggen, maar kijk, het gaat om je eigen gevoel. Ik ben niet iemand die egoïstisch is, iemand die pijn leidt of niet meer aanwezig is. Die gaat niet kosten tot kosten in het leven houden, daar ben ik niet, uh, niet voor. Wat heb je eraan? Om mensen pijn te laten... is het natuurlijk wel leuk om je naast in leven te houden. Maar als je persoon al zelf aangeeft... ik zie het niet zitten... ben je niet zo'n persoon die dan toch tegen de wens in van mijn vader... dan gaat zeggen, jij ja, moet in leven blijven. Ja, maar goed, er zijn dan natuurlijk vragen van waar ligt dan de grens? Want uh, nou in het geval van je vader kan ik me dan... kan ik, kan ik me er zeker iets bij voorstellen. Maar als nou iemand van twintig uh, van uh, die... Uh... Ik weet niet, die voelt, die, die voelt zich ook heel ellendig of die zwaar depressief en, uh, en heeft ook lichamelijke last. Moet je dan ook zeggen van nou, uh, uh, als jij er een eindnaam wil maken, prima. Ja, maar ik heb in principe bij mijn vader ook vroeger vaak gezegd tegen mij, ik wil eigenlijk plegen. Kun je voor mij wat ik al pillen vragen bij het huisarts, ik heb altijd mijn vader gezet, kijk, als jij zelfmoord celmoord wil plegen of je wil iemand dat laten doen, is dat jouw keuze. Maar als jij, ik zeg tegen mijn vader, ik respecteer je keuze, wat je ook doet. En ik heb je begrafenis al geregeld. Dus je krijgt een mooie begrafenis of crematie. Dus ik heb het gewoon op die manier gedaan. Ja. Maar op het einde wordt de last toch te zwaar. Dus mijn familie is druk op mijn uitoefenen. Dus ik heb dus. Ja, kijk, jullie hebben een grote mond. Maar die durven zelf niet te onderhandelen. Okay. En als we gaan onderhandelen, gaan jullie moeilijk tegen mij doen. Ja. Jeffrey, dank je wel voor jouw verhaal. Oh, ja, sterkte. En nog bedankt voor de fijne uitzending. Nou, blijf, uh, blijf uh, fijn luisteren. Ja, en op God zeg voor alle luisteraars. Nou, dat, uh, dat, is, uh, dat is mooi meegenomen. Dank je wel. Goedenacht. Dat, uh, dat was Jeffrey. Aan de lijn hebben we ook Evert. Evert, goedenacht. Goedenacht. Uh, ja, uh, u vroeg van, uh, heeft de mensen het recht om zelf uh, zijn eigen sterven in handen te nemen? En uh, ik vind dus van wel. Oké. Okay. Het, uh, het, uh, het hele punt waar ik me een beetje aan erger in de hele euthanasie discussie... en uh, waar iedereen steeds tegenaan loopt, denk ik die er uh, mee te maken heeft, is van uh, het is altijd de ander die beslist over jouw leven en sterven. Uh, waarom kun je dat niet zelf doen? Het is altijd de dokter of de familie. Die moet een uh, ethisch hele zware uh, overweging uh, treffen. Dat is, uh, nou, is veel te zware last voor iemand om te dragen, dat begrijp ik heel goed. Waarom zou een mens niet zelf het recht mogen hebben om over zijn eigen leven en sterven te beslissen? Nou kijk, als je, een, wat, ben je een religieus persoon of, of heb je daar niet zoveel mee? Ik ben uh, heel gelovig, maar ik ben niet kerkelijk of zo. Oké, okay, maar je gelooft wel in God? Ja. En dat God jou gemaakt heeft? Ja. Nou ja, dan zijn, dan kijk, er zijn een heleboel religieuze mensen die zeggen... Uh, uh, als, als God jou jouw leven gegeven heeft, als je daarin gelooft of kiest om daarin te geloven... Uh, wie ben jij dan om, om zelf te beslissen wanneer dat afgelopen is? Maar als je ziek geboren wordt en uh, het, het, het, het lijden is ondraaglijk, je vindt het leven ondraaglijk en duurt maar voort en duurt maar voort en je vecht maar en je vecht maar en uh, je bent ongeneeslijk ziek. Ja, uh, ja denk je dat, dat God mij daarvoor geschapen heeft? Of iemand dan ook? Nou, ik, Alleen ik, maar om te lijden? Ik snap het christelijke denkbeeld niet, van dat, je moet, dat je moet lijden om, uh, om, uh, om, om in de hemel te komen. dat Ik denk ook niet dat dat het christelijke denkbeeld is hoor. Want uh, uh, lijden is niet, uh, is niet noodzakelijk uh, onderdeel van het leven. Het hoort, het hoort er helaas vaak bij. Maar er zijn ook... Ik, ik ken zat voorbeelden van uh, mensen die misschien ook vroeg zijn overleden... die ongeneeslijk ziek waren. Maar die nog een hele hoge kwaliteit van leven ervaren. Uh, volgens mij een aantal jaar geleden was er nog een jongen bij de Wereld Rijd Door. Die zat in, uh, in, in een rolstoel en, uh, en, en kon eigenlijk niet meer praten... behalve via een speciale taal met tikjes op zijn wangen. Uh, maar die jongen die studeerde nog twee dingen... en die had, die had hartstikke veel plezier in het leven. En die zei... nou. Ik ben blij dat ze mij vroeger niet hebben, hebben eh, eh, laten... Ja, eh, ze mijn ja, hebben mijn leven afgenomen. Want ik, ja. ik heb van de, de tijd die ik nog heb... ga ik gewoon hartstikke genieten... ondanks de pijn die ik heb en ondanks de ziekte. Maar die geniet dus van het leven... die, die, die, die wil dus helemaal niet dood. Ja, maar dat betekent toch dat dat, je je dat misschien... andere is. mensen ook kunnen genieten van het leven... of dat kunnen leren. En als je dat nou bijvoorbeeld... 50 jaar lang uh, probeert en vecht ervoor... en het, ja, op een gegeven moment... ben je toch gewoon moe gestreden? Ja. Ja, het, daar kan ik me iets ik bij begrijp, voorstellen. Dan komt er toch een eind aan. Ja. En je, je probeert, uh, je doet van alles en nog wat om uh, zoveel mogelijk kwaliteit uit je leven te halen. En dat lukt ook. En ondanks dat het lijden blijft, dan komt het toch een keer een einde aan. Dan moet je toch zelf kunnen beslissen, het is genoeg geweest, God. Maar laat de, mij maar gaan. Nou ja, kijk, als, als we dan echt in, de, in de, zeg maar over, uh, het geloof te betrekken, dan denk ik, nou, dat zou je ook kunnen afvragen... Uh, uh, hoeveel vertrouw je dan op God? Want als je denkt dat God uh, doet wat het best voor je is... ondanks weet ik het, wat er allemaal gebeurt... Uh, en dat, dat heeft natuurlijk met je eigen lijden te maken... maar ook wat er eventueel in je omgeving allemaal kan gebeuren... of wat je in het leven overkomt hier. Uh, als, als, je, als je dan zegt, ik vertrouw op God en ik geloof daarin... Dan, dan kiest hij toch wel het juiste moment om je leven te beëindigen? Ik zou het niet weten. Kijk, we hebben zelf beschikkingsrecht gekregen van God als mens... Ik zou niet weten waarom ik van het zelfbeschikkingsrecht gebruik uh, zou mogen maken. Nee, maar de, uh, jij zegt... We, we, we, wil. Jij zegt vrije we hebben van God gekregen. eigen wil gekregen ook om ons leven te beëindigen. Ja, ik vind dat je daar zelf uh, de, uit vrije wil daarvoor mag kiezen. Als je uh, lijden zo ondraaglijk is... Oké. Okay. Dat, dat je zelf de berechtheid toe okay. hebt. Ja. En, en, en wat vind jij dan van. Uh, uh, want je, je zegt nou, als mensen dat zelf kunnen beslissen, uh, waarom mag dat dan niet? Hoe zit het dan met mensen die bijvoorbeeld. Uh, we en hebben, we hebben onlangs natuurlijk uh, te maken gehad met het geval uh, Prins Frizo. Men, mensen die in coma liggen, of mensen die, waarvan ja, dus, niet meer zeker is of die niet meer helemaal zelf kunnen aangeven wat hun kwaliteit van leven is? Ja, dus. Uh, heel moeilijk. Kijk, daar, daar, daar, daar kan ik niet over beslissen. Dat, uh, ja, nee, daar, daar heb ik gewoon geen ervaring mee. Nee. Ik, kan, ik kan niet voor hun denken of beslissen of wat hun voelen of denken. Of de, de, de, ja, daar heb ik gewoon geen recht over om daarover te beslissen. Nee, want ik zeg ik, ik, ik mezelf dat het wel eens afgevraagd afgelopen. Ik denk, ja, je kan iemand veertig uh, jaar nog misschien een leven houden uh, met ja, de apparatuur. Ja, een beetje ver gaan Precies, maar denk, ja, ja, ja, ja, dat, nou, dat gaat dan ver. Maar wat is dan wel de grens? Dat, is, dat zijn zulke ja, lastige vragen. Ja, dat is lastig, maar dan beslis je over het leven van een ander inderdaad. En dat is iets anders over het... Over het uh, Ik heb het nu over het uh, zelfbeschikkingsrecht, ja. over, het, uh, over je, je eigen leven. Oké. Okay. Nou, jouw punt is gemaakt. Je denkt, ondanks dat je dus gelooft, uh, denk jij van... Uh, uh, we hebben als mens juist ook van God het recht gekregen... Uh, de vrije wil dus ook de vrije wil om je leven te beëindigen ja. als dat uh, uitzichtloos is. Ja. Oké. Okay. Nou, dankjewel voor jouw mening uh, over dit onderwerp. Geen dank. En een goede nacht uh, nog gewenst. Ja, nog een goede uitzending hoor. Dankjewel. Misschien, uh, misschien denkt u daar wel uh, anders over of uh, zet deze reactie u juist eraan te denken van Jeffrey, uh, of van Evert, moet ik zeggen. De eerste bellen net was Jeffrey en de tweede was Evert. Um, er wordt ook via Twitter gereageerd. Het gaat niet om wat God wel of niet bedoelt, dat weten we niet. Het gaat niet om onmogelijk. Het gaat om het recht op zelfbeschikking. Dat klopt, maar goed, dat heeft wel wat te maken met hoe je natuurlijk ook tegen, tegen, eventueel tegen het geloof aankijkt en welke rol God speelt in je leven. Nou, blijf inbellen op 0800 1121. 0800 1121. U kunt ook nog mailen. Dat kan naar nacht.eo.nl. Dan gaan we zo meteen verder praten over dit onderwerp, maar niet voordat we geluisterd hebben naar het nummer Songbird. Gillian Edwards met Songbird. Aan de lijn heb ik uh, Paul. Paul, goedenacht. Ja, goedemiddag. Um, het volgende, toen ik uh, het mij begin jaren tachtig gegeven was om mijn vader die terminale longkanker had, dus over zorg op het laatst, samen met mijn moeder en zo. Toen uh, bleek dat die scheidslijn tussen uh, wel en niet uitputten, die helemaal niet zo scherp ligt, want de hele gang van zaken is, was toen dus al, meer dan 30 jaar geleden, dat er dus vanuit de huisarts een aantal pijnstillers worden voorgeschreven, steeds sterker, noem maar op. Maar die hebben mede tot gevolg dat mensen eigenlijk van lieverlee al, wat uh, we zeggen, lichtcomateus tot zwaarder comateus raken. Dat zijn afgeleide medicijnen van uh, opiaten. Uh, dat begint met purgodin, dat is dan uh, een lichtmiddel en dat gaat verder via palfium, noem maar op. En uh, het tegenstelling tot morfine is dan dat het niet alleen de pijn stilt en je in een soort hoesje brengt, of in een soort zaligheid, bijna hemels gevoel, maar dat het dus eigenlijk ook langzaam al uh, mensen sneller naar de dood toe brengt. En uh, ik vond dat het dus niet mijn plek was om mijn vader die middelen toe te dienen, dus ik heb zo lang mogelijk gewacht uh, met die burgodin en toen de burgodin dus nodig was voor de pijnstilling, uh, zo lang mogelijk gewacht met de palfium, waardoor hij dus eigenlijk amper die palfium gebruikt heeft. En hij gaf al aan tijdens het toedienen van die uh, kleine tabletjesburgerdin die heel klein waren, op een gegeven moment, dat hij dat niet meer wilde. Door zelfs een stukje van zo'n uh, porseleinen uh, schenkkannetje, wat dan speciaal voor zieken gemaakt is, uh, af te bijten. Zo van, dat wil ik niet meer. En uh, eigenlijk, uh, dat is los van geloven of niet geloven, maar ik vind dat het niet aan derden is om voor anderen te beslissen en te beschikken, ook niet als dat regulier onopvallend gebeurt via de begeleiding zoals medisch al tientallen dus jaren gegeven wordt, om dus in een soort dus gespreide langzaam aan uh, euthanasietoestand te komen. Want dat gaat natuurlijk heel ongemerkt, maar in feite breng je iemand eerder comateus en breng je iemand dus ook eerder tot de dood. Dus uh, het is heel moeilijk om... Je daaraan te onttrekken, omdat je natuurlijk die dierbare geen pijn wil laten lijden En de reguliere medische zorg, uh, huisartsen geloof ik iemand, en mijn ouders waren dat dan niet op die manier, maar uh, toch uh, automatisch meegaan in die, nou ja, niet uh, pure morfine, maar in andere derivaten. Die dus ja. zorgen dat je langzaamaan toch in een soort coma komt. Eerder als dat je natuurlijk zou overlijden. En ik ja. vind het is alleen maar aan de mensen zelf, mochten ze daartoe kiezen om dat dus uh, te beslissen. En niet aan derden die meegaan in de reguliere zorg... vanuit hun gevoel van hun dierbare geen pijn te willen laten leiden. Nou ben ik niet een, uh, een, een enorme medisch geschoold iemand. Dus, oh, de, de namen van de medicijnen zeg maar me niets. Maar als ik het goed begrijp, dan is eigenlijk wat jij zegt... juist ook door, uh, door pijnverminderende uh, uh, medicijnen uh, die, die zo heftig zijn... komt iemand op een gegeven moment in een toestand uh, waarin die je eigenlijk... overlijdt eigenlijk. Precies. Ja, je brengt dus iemand eerder in een comateuze voor toestand... waardoor je dus het overlijdensproces eindelijk versnelt. Maar dat, dat, dat ja. was in de jaren tachtig? Want is, is het niet zo dat die medicijnen of die mogelijkheden nu verbeterd zijn? Nou, ik denk eerder gezien dat men meer... Uh... Zich richt ook in de politiek, hè? dat is niet voor niks natuurlijk, ook gezien dat er natuurlijk veel vergrijzing is en er veel, veel mensen uh, natuurlijk uh, zijn en dat kost met een meebrengt, dat men zich meer richt op een, een, een geregelde euthanasiewetgeving en alles wat eraan vast zit, in plaats van dat men nog bezig is met een gelukkige oude dag. En, en dat vind ik natuurlijk een veegteken, want. Daar moeten we naartoe. We moeten naartoe dat mensen weer gewoon ervan uitgaan uh, van een gelukkige oude dag. En dat die euthanasie uh, niet geregeld is, maar in, in, de, in het, het schemergedier blijft. Mensen... Oh, ik ik moet je even afkorten. Overtuigen. Weet je wat? We kletsen even nationaal. Dat kwam er sneller aan dan ik dat dacht. Goed. Tot zometeen. Oké. Okay.